Vandaag vertelt Yvonne van den Hurk het boeroog. Het was winter geworden. Een koude Noordooster brulde over het landschap, regen en ziektekiemen met zich voerend. Er was dan ook niemand die voor zijn genoegen naar buiten ging. Zodat ik alle reden heb om even stil te staan bij de gedaante die we, als we goed luisteren, voort horen spoeden. Gedreven door de wind bewoog hij zich in westelijke richting. Dwars door plassen en regenvlagen die hem tot op de borstrok doorweekten. Een vale schemer gloorde aan de kim en verlichtte zijn eenzaam pad. Doch dat was niet het enige lichtpunt dat hem de moed gaf verder te gaan. Bij het ronden van een bocht werd hij namelijk een gebouw gewaar. En uit de vensters straalde een vriendelijk licht over het troosteloze landschap. Bommesteyn, gelukkig. Het ziet er nou uit dat de bewoner thuis is. Ik tref het. Het is prettig om een heer van stand te zijn, jonge vriend. Je weet niet hoe goed het mij doet om te weten... dat eenvoudige lieden nu in storm en onter bij de weg moeten zijn... terwijl ik behagelijk van mijn thee met gebak kan genieten. Want eigenlijk... Heb ik een tevreden natuur? Altijd opgewekt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Neem daar een voorbeeld aan, jonge vriend. Mm -hmm. Excuseer heer Olivier. Er is iemand om u te spreken. Zeker meneer Ritselbol. Hij staat in de hol uit te druipen, met uw welnemen. Uh, uh, laat meneer binnenkomen. Mijn naam is Ritselbol, kandidaat-notaris. Bent u de heer. Olivier B. Bommel? Zeker. Mijn deelneming, meneer, het moet een hele schok voor u geweest zijn. Een schok? Ik heb er nog niet zo erg in gehad. Wat bedoelt u? Het overlijden van uw oud-tante Elisabeth. Een hele schok, ja, zoiets laat een hele leegte na. Maar gelukkig is er een lichtpuntje... dat u moed zal geven om over het gemis heen te raken. Wie is oud-tante Elisabeth? Nooit verhoord? Ja. Jij, jonge vriend? Elisabeth? Een hele schok. Het was een hoogstaande dame. Ze heeft haar bezittingen aan u nagelaten... omdat ze meende dat u die wel zou kunnen gebruiken. Oh, geld speelt voor mij geen rol. Als u begrijpt wat ik bedoel. Van geld kan geen sprake zijn. Nee, dank u. Ik zal niet gaan zitten. Dat is zo plakkerig met dit weer. Kijk... Weile uw oud-tante nee. leefde van enig geld dat weile uw oud-oom haar had nagelaten. Maar dat is op. Geheel op. Als er ooit geweest is, tenminste. Het enige dat ze u nagelaten heeft, is het buitenhuis dat ze van weile uw oud-oom geërfd had. Ah. Ze heeft er nooit gewoond, zodat het een weinig verwaarloosd is. Nee, ze leefde ah. in een tehuis voor behoeftige oude dames dat buitenhuis was haar te griezelig. Uw oud-oom placht daar een stuk kunst te bewaren... dat hij uit Sloanistan had meegebracht. Heel eng, verzekerde uw oud-tante mij... toen ik dit testament opmaakte. Wel nu, het buiten en de curiositeit zijn voor u. Oh, wat aardig... Zomaar een buitenhuis en een stuk kunst. Net iets voor iemand van mijn stad wat jij het op oh, Wat zal maar markies opkijken. Misschien, ja. Ja, het is heel mooi van de oude dame. Ja. Een hoogstaand iemand. Ze dacht Ach. veel aan u in haar laatste dagen. Zo. Ze schijnt u eens ontmoet te hebben toen u nog een klein ventje was. Is echt? Nog nooit, zo verzekerde zij mij, had ze zo'n bedorven kind meegemaakt. U weet hoe die oude dames kunnen praten, nietwaar? En daarom, zo zei ze, liet ze u dat buitenhuis en dat kunstwerk na. Ze menen dat u er veel aan zou kunnen hebben. Heel eng, oh. zei ze. Nou, hier hebt u de sleutel, heer Pommel. Gelukkig gewenst. Ah. Het buitenhuis van oud-tante Elisabeth was een vervallen gebouw... dat in geen twintig jaren bewoond was geweest. En daar zag het ook naar uit. De wind huilde door de vensterloze raamsponningen... en het houtwerk was begroeid met zwammen en schimmels. Toch bleken er nog lieden te zijn... die belangstelling voor het vergane pand hadden. Tussen een boomgroep was een vuurtje zichtbaar... waar twee uitheemse figuren zaten. Tijd verstrijkt, regen valt... Zo is het leven, Iet. Koepe. Weet wel, weet wel. Nu oude dame dood is, zullen erfgenamen komen. gieren in de woestijn. Erfgenamen zullen oude huis binnen gaan zonder gevaren te kennen. Even in de weg voor Kanagel en Iet. Even rustig wachten, even maken. Tijd komt, tijd komt. Inderdaad was de erfgenaam reeds onderweg. En niet ver van daar was hij juist bezig om de weg te vragen aan een bejaarde voorbijganger. Dat oude huis? Daar moet u zich niet in wagen. Het deugt niet. U bent er weer uit voordat u daarin bent. Het is een kwaad huis. Kwaad huis? Mijn oude tante was een hoogstaande dame, zoals de notaris mij verzekerde. En daar houd ik mij aan. Het is een boos huis. U kunt de drempel niet passeren. Ik heb daar nog nooit iemand naar binnen zien gaan, meneer. Dit is onzin. Dat huis is mijn eigendom door een aardig gebaar van mijn lieve tante. En ik laat mij niet uit mijn eigen huis houden. Bovendien geloof ik niet in spoken. Ha, het idee vind je ook niet op poes. Ha. Daarna de erfgenouwen. Regen valt en gieren waaien naar de bij. Tijd is gekomen, grote ied. Hey, ja. Weet wel, weet wel. Na stilzitten komt terugtrekken. Niet gezien worden door erfgenamen. De tijd van de terugtocht is waarlijk groot. Mm. Beweging. Vuurtje uitdansen en verstoppen. Zodat onzichtbaar zijn voor gieren. Oh, hè? Weet wel, weet wel. Maar na terugtocht volgt aanval. Wijze wacht tot tijd gunstig is. Hm. Ik hoor iets. Daar tussen de bomen roept iemand. En er, en er rookt ook iets. Ik, uh, uh, ik hoor niets. Ja. Ik bedoel, het zal een vogel geweest zijn. En die rook is van een vuurtje natuurlijk. Heel gewoon. Ja, ik, ik... Je moet niet zo zenuwachtig zijn, joh vriend. Ja. Ik ben heel gevoelig en ik word er nerveus van. Dat moet je weten. Ja, maar, kom, nu gaan we rustig naar het huis. Er kan tenslotte niets gebeuren. want Spoken bestaan niet, zoals iedereen weet. Ja. Ik bedoel, ik ben, ik ben, ik ben, ben, ben, ben bij je. Als je begrijpt wat, wat, wat ik bedoel. Een beetje verwaarloosd. Dat was te verwachten. Oh, rust. Oh, oh, oh, trek me hieruit. Zie je niet dat ik in gevaar ben? Ik ben tot mijn middel in de stoep gezakt. Alles kraakt. En de, en de kelder gaapt onder me. Oh. Een vreselijke lucht, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, nee, voorzichtig. Nee, nee, niet spartelen, Zolang u rustig blijft, kunt u niet verder vallen. Nee, leun maar langzaam achterover. Ik houd u wel vast. Nee, hoe? Weet wel, weet wel. Donder rommelt boven berg. Gaat iets gebeuren. Domvolk schreeuwt wijze wacht. Verheven afwachten brengt wel slagen. Oké, oh. oh. Me los. Je doet me pijn. Ja, maar... Haal me hieruit bedoel ik. Moet het heer dan altijd alles nee, nee, nee. Wacht eens even, U staat nog ergens op, dat Wat? hoor ik. Het lijkt me een valluik toe. En het huh? zou best kunnen dat er een veer onder is vastgemaakt. Oh. Oh. Jeejo. Is waar. Weet wel, weet wel. Door luchtige erfgenaam huis. Donder rommelt onder de berg. En strijdrumoer is waarlijk vreselijk. Maar wachten tot rust is weergekeerd. Kan dan waardig intocht houden. Heer Bommel beschreef een boog door de lucht en stortte door een dakhaam het oude buitenhuis binnen. Een daverende dreun verriet dat hij op de vloer van de bovenverdieping beland was. Maar omdat de planken door rotting en zwammen aangetast waren, hielden ze zijn gewicht niet. De ongelukkige vervolgde dan ook zijn val en belandde te midden van vergaan houtwerk in de vestibule. Dat gaf een klap die de buitendeur uit de hengsels deed schieten, zodat Tom Poes uitzicht op hem kreeg en naar binnen kon springen. Oh, heer Olly, hebt u zich pijn gedaan? Oh, waar waar, waar, waar, waar, waar pijn ik? U bent binnen. Huh? <laughs> Knap hoor. Een bommel laat zich ten slotte niet tegenhouden. Hè? Nee, men kan een heer niet door een luik uit zijn rechtmatig bezit houden. Nee. Als het dan niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. Maar o, het heeft wel het uiterste van mijn krachten gevraagd, dat wel. Wat sta je daar te kijken, jonge vriend? Hier hangt een briefje. Het is al erg oud, zo te zien. En er staat op, ga niet verder. Zoals ge gemerkt zult hebben, is dit huis verboden voor onbevoegden. Het is een bende. En wat is dat voor onzin op dat briefje? Geen toegang voor onbevoegden? Ja, ik ben geen onbevoegde. Ja. Dat moet je weten, jonge vriend. En bovendien gaat een heer waar die wil. Oh, Wacht even, Olly. Als ik me niet vergis, zit er hier in de vloer alweer een luik. We kunnen beter... Oh! Het woeden is vreselijk. De doorgeluchte erfgenaam gaat erg tekeer. Als hij het maar niet kapot maakt. Het is voor fijn peer. En slechts de wijze weet hoe hij handelen moet. Oh, pelpee. Hoe waar, hoe waar. De erfgenaam weet immers niet waar het om gaat. Zal niet zoeken en niet vinden. Geen zorg, geen zorg. Ja, u moet echt wat voorzichtiger worden, heer Olly. Okay. Hmm, dit is allemaal niet gewoon. Ik wil wedden dat er in dit huis iets is. Iets dat door valluiken beschermd wordt tegen indringers. En er is een kans dat we het achter de deur van deze kamer zullen vinden. Ik, ik, ik... ik. Ik, ik wil niet meer. Ja, maar, maar... Ik, ik wil naar huis. Ja, maar... Ik heb er genoeg van. Ja. Niks voor heer van stand. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, kom, mee, Olly. Nog eventjes. Ja. We zijn nu zo ver gekomen dat het zonde zou zijn om al naar huis te gaan. Nou. Achter deze deur ligt het geheim van dit rare huis. Dat wil ik wedden. Ja. En het is tenslotte uw erfenis. Het is stil geworden. Geen donderslagen en geen jammer meer. strijd is uitgeboet. Winnaars en verslagenen liggen neder en wijzen gaat de bezit nemen. Korte. Ja, i ja. Wanneer de tijd van handelen is gekomen, moet men handelen. Geen blaam. Wel oh, ik wilde dat ik nooit aan deze erfenis begonnen was. Al mijn doen me pijn. En waarvoor? Voor een er, er ligt een brief op dat tafeltje. Ja? Misschien worden we daar wijzer van. Oh. Oh. Het, het is aan mij gericht. Oh. Het gaat over het schilderij dat daar hangt. Hmm. Het lijkt wel een oog in het midden van een doolhof. Oh. Tante schrijft dat het... ...een zo grote waarde heeft, dat ze er niet naar durfde kijken... Oh. ...en liever in een tehuis voor oude vandaag ging worden. Hmm. Ze hoopt dat ik er veel genot aan zou beleven... ...en ze doet me de hartelijke groeten. Oh, toch aardig van tante. Hmm. Maar wat ze schrijft lijkt me onzin toe. Wat jij, jonge vriend? Hmm. Hier moet meer achter zitten. Onzin? Hmm. Dat, dat schilderij is modern kladwerk. Zoiets kan ik toch niet in mijn smaakvolle antieke huis hangen. Zeg nu zelf, een oog in het midden van het doolhof. Nee, ik zal proberen er netjes van af te komen. Gevaren zijn uitgewerkt. Onrechtvaardigen zijn gevallen en edelen treden nader. Maar de gevaren waren niet uitgewerkt. Ops. Ah! Ga je weg. Dit is een ongastvrij pand. En als erfenis trekt het mij niet aan. Ik zal het te huur zetten. Ik heb gelezen dat er vraag is naar woonruimte. En op die manier doe ik er nog een mooi werk mee. Wat jij, jonge vriend? En dat schilderij dan? We kunnen het laten hangen. Mijn oudtante is er ingevlogen met dat ding. Dat is wel duidelijk voor een kunstkenner. Hmm. Laat ik het toch maar meenemen. Ik wil wedden dat niemand er belangstelling voor heeft. Uit de olie, van boven! Twee inbrekers! Zijn waarschuwing kwam te laat. De beide indringers vielen door de gaten die heer Bommel gemaakt had en kwamen op hem neder. Oh. Waar is verheven plaatwerk? Drussel niet! Drussel niet! Tijd van het omhoogdringen. Waar is de schilderplaatwerk? Wee, wie zit Schilderij in kamer, daar! Huh. Huh? Deze brute vraag naar het kunstwerk is dus misschien toch wel waardevol. Maar, maar, dan, maar dan moet ik het hebben, dat is duidelijk. Maar de heer Karnagel snelde al weg naar de aangewezen kamer. In zijn haast lette hij niet op, zodat hij op het valluik stapte dat daarvoor de deur was aangebracht. Piep! Uh, daar! Uw vriend is naar die kamer gegaan om het schilderij te halen. Daar moet u zijn. Houd ze tegen! Ze willen mijn kunstwerk stelen. Hier is het. Ik had het toch maar meegenomen, ziet u? Maar nu kunnen we beter maken dat we wegkomen, want die twee vreemdelingen schijnen het met alle geweld te willen hebben. Kom mij! Onderneming brengt onheil. Daar had hij gelijk in, want toen de heren It en Carnagel de achtervolging in wilden zetten, werden ze het slachtoffer van de beveiligingsapparatuur in het oude pand. Bevorderlijk waar ook heen te gaan Versplintering beduidt verval oh. Pas toch op, pas toch op Berg rust op aarde Edele slaat acht op volheid en leegte Zo is loop des hemels Maar ik slaat geen acht En nu is plaatwerk heen gesneld ah, katte. Is waar, is waar Niet alles is verloren Moeten achter geplaatsten aan. Kunnen platte plaat afpakken, maar moeten vlug zijn. Niet langer rondgerommeld in lelijk huis, maar opgestaan en stevig doorgelopen. Heer Bommel en Tom Poes hadden na een vermoeiende tocht de stad bereikt. En daar zochten ze een kunsthandel op. We zullen zien, hier wordt een kenner. En hij kan de waarde van het schilderij zeker wel schatten. Dan weet ik tenminste of ik iets moois en waardevols geërfd heb. Dat ik aan mijn muur kan hangen. En dan is al onze moeite van vandaag toch niet voor niets geweest. Wat jij, jonge vriend? Mm -hmm. Goedemiddag. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Een stilleven? Een portretje? <laughs> is dit iets... Is het mooi, bedoel ik. Het, het is erg gezorgd, dat weet ik wel. Maar is het iets voor een heer van mijn stand? Wat zal de markies van zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel? Tja, wat zal ik zeggen? Hm? Het is niet gesigneerd en ik kan het niet direct thuisbrengen. Maar dit soort werk is uit... Dat oogje is warempel geschilderd met een geasjeveerde toets. Fotografisch werk. Een mengvorm van surreëel abstractisme. Oh. Het, het is niets, meneer, zonde van de aardige lijst. Hoe komt u erbij dat het gezocht is? Dit kan men aan de straatstenen niet kwijt. Oh, het is wel gezocht. Dat heb ik aan de lijf gevoeld. Alleen door mijn koelbloedigheid heb ik het met levensgevaar uit de handen van een paar kunstverzamelaars kunnen redden. Het moet erg kostbaar wezen. Het is waardeloos. Een kinderachtig lijnenspel gegroepeerd om een schools getekend oog. Die kunstverzamelaars van u, die zou ik wel eens willen ontmoeten. Weet u zeker dat ze echt bestaan? Daar staan ze. Daar oh, buiten huh? voor het raam. Ja. Ha? On. On. Het ontvangende... ...brengt huil. ka on. Pas op, ze willen het schilderij stelen. Kijk, kijk. Kunst schijnt erg gezocht te zijn. Ambtenaar eerste klasse doorknopen. Ik zal de boekhouding van die kunsthandel... ...bij de komende aanslag eens degelijk aan een onderzoek onderwerpen. Halt! Dit! Stop! Stop! Dit is helemaal de verkeerde plaatje. Dit is niet oog met verheven pap. Chen! Onwaardige Id heeft fouten meegenomen. Chen! Ze hebben het foute schilderij meegenomen. Hier is het echte. Laten we gaan, heer Olly. Het is erg gezocht, zoals u ziet. Alleen door een list heb ik het kunnen verwisselen... met een van uw waardeloze plaatwerken. Waardeloos? Ja. Dat was een portret van, van... U kunt bij de rekening zenden. Maar wees de volgende keer wat voorzichtiger... wanneer een heer van stand u een schilderij laat beoordelen. Tjoen. Zo is het, zo is het. Daar gaat het ware oog van boord. En wij staan met lelijk portretje in lege handen. Maar wij gaan fout herstellen. Achter die wagen aan en snel... Boven de haard. Daar hangt het mooi. Nu ik zeker weet hoe gezocht het is, vind ik het toch maar een mooie aanwinst. Wat jij, jonge vriend, de marquise zal ook kijken. Ik weet het niet. Het is mij te erg gezocht, heer Oli. Er moet iets achter zitten, al weet ik dan ook nog niet wat. Jij bent nog te jong om verstand van kunst te hebben. Zo'n stukje geeft rust in de sfeer, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik geloof dat ik eerst maar eens ga... Ja, ga je naar huis Ik ga hier prettig en ontspannen Onder mijn kunstbezit zitten Om het op me te laten inwerken Dat geeft goede gedachten Naar zo'n vermoeiende dag Goed. Het is raar Er is iets onrustigs in de atmosfeer Net alsof er iemand aan me loert. Nou, ik zal het me wel verbeelden Waarschijnlijk komt het van de opwinding van vandaag. Het valt nu eenmaal niet mee om een erfenis in ontvangst te nemen. Kom maar, ik zal mijn gedachten op het hogere richten. Schort er iets aan met uw welnemen? Ja, hele poofden, uh, pillenhoofd schijnen... Uh. Doe iets met mek? als je grijpt wat ik doe. Zeer betreurenswaardig. Dat treft nu slecht. Ik had u juist om een vrije avond willen vragen. Mijn tante voelt zich niet geheel wel met u goedvinden. En nu meende ik... Geen moord meer. Huh? Uh, uh, uh, geen woord meer. <laughs> Het is te veel, zie je dat niet? Maar heer Olivier, Wat? het is reeds twee weken geleden dat ik een vrije middag had. Oh. En nu meende ik, als ik de vrijheid pak... Pakken... Het is te veel! Ik, ik weet het, ik weet het. Altijd maar denken, denken aan jezelf. Oh. Aan, aan mezelf bedoel ik. Als je begrijpt wie ik bedoel. Ik denk altijd maar aan mezelf bedoel ik. Dat, dat moet uit zijn. Oh. Wat bedoel me heer Olivier? Mag ik nu een vrije avond of niet? Het is vreemd, er hangt hier een betreurenswaardige sfeer wanneer men mij, mij toestaat. Het is net alsof ik in een nek gekeken word. Het is net alsof er iemand naar ons kijkt. Dat zijn ze, die boeven, bij Foo. Ik weet, ik weet. We moeten dat schilderplaat van oog terug hebben, dan zijn wij rijk. Dan zitten wij op borduurkussens en wassen handen in boter. Heel rijk. Tjen. Rustig, rustig. Nu geen vergissingen meer. Moeten weten waar plaat met oog hangt. En dan snel naar binnen gelopen en meegenomen. Zonder foutjes. Joost, doe maar open. Snel. Hey Olly. Zo, Pomtoes. De dieven zitten hier vlakbij. Ik heb ze gezien. Ze willen inbreken en het schilderij stelen. Uh, schilderij schelen? Ik, ik dank je voor de waarschuwing, jonge vriend. Dat schilderij mag niet gestolen worden. Diefstal is slecht. Denk eens aan het zielenleven van die arme dieven. Ja, ik heb veel nagedacht en veel is me duidelijk geworden. Ik zie nu in hoe zelfzuchtig ik ben. Altijd heb ik het eerst aan mezelf gedacht, terwijl allerlei misdeelden mij onbemerkt passeerden. Neem nu alleen Joost maar eens. Ik kom er niet op aan. Met welnemen, ik word u horen, uh, stil de rij schelen, uh, heel vleeselijk hier, Olivier. Uh. Oh, je moet rust nemen, Joost. Neem toch een dagje vrij. Oh, neem twee dagen vrij. Dat gezwoeg moet uit zijn. En dat schilderij is niet zo belangrijk. Het is alleen maar van mij. En ik moet mijn eigen zorgen dragen. Spreek toch niet zo! Ik zal met mijn laatste krachten uw kunst verdedigen. Ik heb al te veel de lijn getrokken, als u mij toestaat. Mijn. Ja. Ja. dan? Uw schilderij moet bewaakt worden. Vergun mij dat te doen, heer Olivier. Dan kan ik tenminste iets goed maken aan mijn plichtsverzuim. Want mijn geweten kwelt mij met uw goedvinden. U gaat over rusten, Joost. Mijn gemoed schiet vol. Wanneer ik bedenk hoe zelfzuchtig ik altijd tegenover jou geweest ben. Mijn, mijn. Geef u alleen de maaltijden maar eens. Laat mij maar alleen met mijn kunst trouwen krijgt. Ik zal de inbrekers persoonlijk op het ongepaste van hun gedrag wijzen, maar kan ik ze wensen iets goed maken aan mijn bliksemzaal? Hoe schiet vol? Hoe schiet het kwal? De maaltijd. Het mij dat we doen, meneer Olivier. Nee. nee, nee. Zo is het, zo is het. Tijd is gunstig om sterk naar binnen te stappen. Een oogplaatje uit huis van dwaasheid te halen. Iets gaat. Kan wacht wachten. Het is niet gewoon. Edelen en bedienders huilen balken niet tegen elkaar. is iets ongaars in dat praatje maken. En misschien Arme iets gaat lijden. Ah, ah, oh. Ja, ja, is zeer waar. Maar wat is gebeurd? Wat is er gebeurd? Met uw welnemen. Oh, de. de indringers. We hebben ze de deur gewezen. Maar dat heeft het uiterste van mijn krachten gevergd. Ik ben geheel uitgeput. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er is iets raars aan de gang. De kracht van een heer is iets vreselijks. Maar die van een knecht ook. Alles is zo vreemd oh. om me heen. zo dat van het schilderij komen. Ik voel mij schuldig. Maar waarom eigenlijk... Toppoes, oh, waar ben je? Ik ben hier, heer Olly. Oh, breng mij naar mijn studievertrek, jonge vriend. Ik wil rustig nadenken. De heren Iet en Carnagel hadden zich teruggetrokken tussen enkele bomen... om daarbij een vuurtje hun gedachten te verzamelen. Ta-quo. Ja, is vreemd, is vreemd. Maar toch moeten we de schilderplaat hebben... Grote moet zijn verheven krachten verzamelen en nog één keertje proberen. Niet vechten tegen kleine vuistjes van roepende vreemdelingen, maar listig binnensluipen en stil weghalen. Zonder de plattegrond kunnen we de oog van Boor niet vinden. Nu het plannetje bedenken om binnen te raken. Hij had niet in de gaten dat het schilderij achter hem passeerde. Tom Poes had het van de muur gehaald toen heer Olly bij het vuur uitrustte. En nu liep hij er vlug mee naar huis om het op zijn gemak te gaan bestuderen. Dit is de bron van al die ellende. Er is iets raars mee aan de hand. Maar wat, wat willen die vreemdelingen ermee? Hé, hey, daar loopt terpentijn. Wat een tref. Wat toevallig dat ik je ontmoet. Jij bent de enige die mij kan helpen. Kan je mij ook zeggen wat dit voor een schilderij is? Wat is er mee aan de hand? Wel oh ja, laat me je kleursvol maar eens kijken. Maar geen grofstoffelijke uh, Dees, makker. Dat stoort mijn trillingen. Ik waarschuw je. Dat heb ik gemaakt? Dat is mijn open 27. Waar heb je dat vandaan? Zwaar geladen. De vibratie gonst van het doek af zodat het vleeslichaam van het garaat fileert als je niet oppast. Het oog van boor, als ik me goed herinner. Dat heb ik op het linnen gezet toen de wereld nog jong was. Nu zou ik het anders doen, maar toch. Dat was een tijd van hartstikke idee. Waar hou je dit onsterfelijke stuk vandaan? Van heer Bommel. Kan het veel kwaad? Een meesterwerk kan altijd kwaad. Een goed stukje sla door de grofstoffelijke vleesmassamaker. Het is een trilling van het ego. Een boodschap, zeggen de jongeren aan mijn zolen met die boodschap. Het is de vibratie van het oog van boor die ik op het linnen heb gegooid. En als het van die bommel is, dan mag je wel oppassen. Zijn zenuwknopen zijn zo vervet dat zijn graad wel eens kon beschadigen. Uw reserves zijn uitgeput. Oververmoeid, oh. zou ik zeggen. Een geval van overspannen geweten. Bent u ergens te ver gegaan? Ja, ik heb te veel van mijn tere krachten geverd. Maar dat komt omdat Joost overal alleen voor hem staat. Nu is hij weer bezig met hete melk. Oh, oh. Uw hete melk. Eigenaardig. Eigenaardig. Hier tref ik dezelfde kwalen aan: verzwakking en krachteloosheid. Wat is hier in huis aan, aan, aan de hand? Oh, vreselijk. Ik vraag te veel van hem. Dat is het. Ik heb erin toegestemd dat hij mij hielp een inbreker de deur te wijzen. Natuurlijk had ik dat alleen moeten doen. Eenzaam, zoals een heer betaamt. Het is tenslotte mijn kunst die verdedigd moet worden. Zegt u nu zelf, als u begrijpt wat ik bedoel. De geneesheer begreep het niet helemaal, maar wanneer hij zich buiten had bevonden, zou hij er meer van hebben gesnapt. Daar, aan de achterzijde van slot Bommelstein, waren Iet en Karnagel stilletjes bezig zich toegang te verschaffen. De eerste had de lus van een stevig koord om een trans van het oude gebouw geworpen en trok daar nu krachtig aan. Zijn. Ja, ja. Mooi, mooi. Nu snel de koord gevat en omhoog geklommen. Boven staat een raam op keertje voor frisse lucht. Daar stilletjes binnen gegaan en grond gepakt. Oh, oh, wat heb ik deze trouwe bediende toch veel te kort gedaan. Alleen al die maaltijden. Oh, no. oh, zeg dat toch niet als u van huis was, liep ik de kantjes eraf met uw welnemen. Het zal trouwe luisteraars zijn opgevallen... dat er een grote verandering over beiden gekomen was. Hun gewetensspraken. Maar de geneesheer begreep er niet veel van. Nou, de heren zoeken het zelf maar verder uit. Hier staat de wetenschap machteloos. Goedenavond. Heer Olly, ik... Oh, dokter, goedenavond. Heer Olly... Dit is geen plaatje om aan de muur te hangen. Dat zegt Terpentijn, die ik toevallig tegenkwam. En die kan het weten, want hij heeft het zelf geschilderd. Hij noemt het het oog van Boor. Dat oog, daar krijg ik rillingen van, als u mij toestaat. Wat is het dan, als het geen plaatwerk is? Het is kunst. En kunst moet een mededeling bevatten. Daarom kunt u het beter verkopen, want deze mededeling is te fijn trillend. Dat zegt Terpentijn. Dat stukje bevat dus een mededeling. Mooi. Maar dan wil ik wel eens weten welke mededeling dat is. Daar heb ik als eigenaar recht op. En omdat ik me al heel wat beter voel dan daarnet... neem ik het mee naar mijn studeerkamer. Wat een onzin. Fijne trillingen en mededelingen. Bah. Dit is gewoon maar een kostbaar kunstwerk dat mij mij misgunt. Ik zal dat in mijn kluis bergen, zodat niemand het kan stelen... Als een soort geldbelegging. Buiten lag de wereld wit van de sneeuw onder de kille wintermaan. In dit bleke licht stond de schilder Terpentijn vol aandacht naar het slot Bommelstein te kijken, dat zich op enige afstand verhief. Een goed plaatje. Daar steekt een grof stoffelijk bouwsel als een puist uit de lijkwade die de materie bedekt. Niet gek. En kijk eens aan. Daar barsten een paar vleeslichamen uit de... Uh, dinges... Pepe. Is waar, is waar. Een toezichter. Vlug een klap op hoofd gegeven en voortgehold. Geen tijd verloren... Wacht even, makkers. Jullie hebben daar open 27. Het oog van boor. Een gevaarlijk stukje. Wel, die bommel heeft het gauw van de hand gedaan. Ik wist niet dat hij zoveel begrip had voor de kunst. Is van ons, van ons, ons doelhofplaatje. Mij goed, maar ik moet je waarschuwen. Hang het niet aan je wand en kijk er niet naar, makkers. Die mededeling is niks voor schuimers van jullie slag. Kthé? Nogal wie dus? Het is een meesterwerk en het zou jullie ertoe tot grijze pudding kunnen klutsen. Kunst is gevaarlijk voor grove stof. Wat bedoelt die man? Zou hij het geheim van deze plattegrond kennen? Laat mij de plaatjes zien, grote iet. Even gekeken of hij de goede is. En dan weer voortgegaan. Kthé? Ach kom, ach kom, niet gevreesd. Is onmogelijk dat iemand weet dat dit een pattegrond is van Doolhof. Snel voortgegaan naar graftombe om oog van boord te halen. Wat? Wat? Gehoord gegaan? Kai? Boog van oor? Pa? Doe me vuizelig? Of, of, of. Wat is een handje? Toen heer Bommel zich hersteld had van de dreun op zijn hoofd... was ook het knagen van zijn geweten verdwenen. Bij het krieken van de ochtend was hij alweer geheel de oude. Mijn besluit staat vast. Ik ga achter mijn gestolen schilderij aan... want ik wil mijn kunst terug. Uh, geen onzin verder. Geef het huis een goede beurt terwijl ik weg ben, Joost. Jawel, heer Olivier. En laat niet weer merken dat je misbruik van mijn goedheid maakt... door de kantjes eraf te lopen. Hmm. En jij, jonge vriend, gaat natuurlijk mee. Wie moet anders de bagage dragen... Kom aan, volg me. Er lag een duidelijk voetspoor in de sneeuwlaag voor hem. Zodat het niet moeilijk was om de gangen van Iet en Carnago na te gaan. Geruime tijd liepen de beide spoorzoekende wandelaars zonder moeilijkheden voort. Maar na het beklimmen van een heuvel stieten ze op een omgewoelde plek. Dat is vreemd. Vreemd? Net als ik al dacht. Vreemd, dacht ik. Hm, uh, wat bedoel je eigenlijk? Kijk, hier hebben ze stilgestaan. Maar daarna gaat alleen het voetspoor van de grote verder. Die kleine is er niet meer. Ja, nu je het zegt. dat is wat ik wilde zeggen. Hm? Het spoor van die kleine is er niet meer. Hm. Hoe kan dat? Hij kan toch niet vliegen? Dat kan hij niet. Maar toch lijkt het erop. Ja. Of anders hm? de grote de kleine gaan dragen. Ja, ja. Ik weet, ik weet. Ik ben zwaar. Niet verder gegaan. Is verkeerd wat wij doen. Zijn op verkeerde weg. Schilderijplaat is niet van ons. En Oog van Boor is niet van ons. Iet en Carnagel doen het verkeerde. En volgen duister pad. Epe. Gestopt en neergezet. Plannetje met de is dus slecht. Zeer slecht. Teruggegaan en plaat teruggegeven. En een goed leven geleden. Heilige bedelaars langs kant van weg. Jen. Oh, wat nu? Ja. De sporen houden op. Ik zie nou, de... al wat verkeer gepasseerd. Dat heeft de sporen uitgewist. Ja, waar zijn we eigenlijk? Dit is de ingang van een oud vliegveld. Het is gemakkelijk genoeg. We hoeven niet langer te zoeken. Hier moeten we zijn. Waarom moeten we hier zijn? Dag Tom. Ah. Fuutje mops. Goed dat ik je tref. Z Dit was toch een vliegveld? Vliegt hier nog wel eens wat? Oh nee. Nee, hier vertrekken geen vliegtuigen meer. Oh. Er staan er maar drie voor reparatie. En dat zijn zulke oude wrakken. Hè? Ja. Ik geloof echt niet dat die nog omhoog kunnen. Ik zou daar niet te zeker van zijn, mevrouw. Wij zijn een paar misdadigers op het spoor... Ja. en de kans is groot dat die zich meester zullen maken van een vliegmachine. Dat ligt voor de hand, nietwaar. Daar! Net wat ik dacht. Als u begrijpt wat ik bedoel. De ze, de dieven van mijn kunst! Ze zullen niet ver komen. Dat toestelletje is antiek. Het is alleen maar een museumstuk, hè? Wat, wat, wat moet ik nu doen? Houd ze tegen! Die schurken staan voor niets. Ze zijn volkomen gewetenloos. Maar dat was niet waar. De heer Carnagel had juist erg veel last van zijn geweten. Stop! Stop! De machine is stilgezet en teruggegaan om de plaat terug te brengen. Het is heel slecht wat wij gaan doen. Het zal heel slecht aflopen. Kracht van het donkere is aan het opkomen. Ming Yi. Door deze opmerking zal het de meer ontwikkelde luisteraar duidelijk zijn... dat de heer iets begreep wat er aan de hand was. En ook dat hij een einde aan de vreemde uitwerking van het schilderij wilde maken. Net wat ik dacht. Hier wordt gewerkt, dacht ik. Hier wordt een vliegtuig vliegklaar gemaakt, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat nou net niet. Uh, het is meer een liefhebberij, voelt u wel? Kijken wat je kunt doen met je vrije tijd en met wat spul uit de dump. Juist. Kan ik deze machine kopen voor een kunstzinnig doel? Geld speelt geen rol. Ik moet voort. Hm. Voor die centen wil ik wel van mijn liefhebberij afzien, geloof ik. Maar het toestel is echt niet helemaal luchtwaardig. Ah. Ik vlieg het niet, wil ik maar zeggen. Dat hoeft ook niet. Dat doe ik persoonlijk. Het is niet de eerste keer dat ik dit bij de hand heb gehad. wat jij, jonge vriend. Kom maar aan, stap in. Uh... Als het te erg wordt, dan druk je maar op die knop. Daar. Er zitten tenminste schietstoelen in. Goeie reis. Uh, even kijken, wat nu? Uh, nou, nu moeten we de lucht in, bedoel ik. Mm -hmm. uh, houd je vast, jonge vriend. Ja. Dit is de knuppel, als je me volgt. Gewoon maar uh, trekken als ik het wel heb. Ja. Ik moet de slag even... Ik moet even de slag te bakken krijgen. Oh, uh, pas op, Olly. Huh? Een, een, een sneeuwheuvel. Uh, we moeten naar uh, boven. Oh. Oh. Oh. Dat is gelukt. Wat wil ik nog meer? Alleen de kachel is uitgevallen. Oh, geloof ik, meer niet. Het kon ergens heen. In het warme zuiden heerst een heel ander klimaat dan bij ons. Dat is bekend. Daar liggen uitgestrekte woestijnen die altijd door een warme zon worden bestraald. Zodat sneeuw er geheel onbekend is. In zo'n gebied nu trokken twee verhitte reizigers... ...puffend door het mulle zand. Ik heb dorstbaas. En er vliegt zo'n zwarte vogel boven ons rond. Een gier. Dat betekent niet veel goed. Je bent een sukkel, hier. Oh, ja, ja. let, let nu maar niet op die vink, maar kijk de andere kant eens op. Daar is een vliegtuig in moeilijkheden. En waar de één moeilijkheden heeft... ...zitten vaak de buitenkantjes voor de arme donders. Let op mijn woorden. Ach, wat? Waar moeten wij nu met een kapotte vliegmachine? Er gaat niks boven eerlijk zaken doen. Die schouwen we nu. Als arme sloepers die voor de wet op de loop zijn, had ik nou beter opgepast. Kijk, ze redden het niet. Het gaat verkeerd, jongen. Die machine is van het jaar nul en de vent die erin zit, die heeft er geen kijk op. Hij heeft te veel hoogte verloren, zie je wel. Dat wordt een lelijke landing. Vroeger, vroeger was alles beter. Gewoon zaken doen en eerlijk handig zijn. Maar door jou ben ik afgezakt, hè. Afgezakt, afgezakt. Hiep. hiep, hiep erop af. Voordat de zaak in de fik gaat, dan is er niks meer te halen. Hij uh, uh, uh, brandt gelukkig niet, baas. Kijk, daar beweegt dat. Ja. Oh, ja, ja, ja, een opvarende. Kijk, kijk jongen. Ja. Wel, dat is goed afgelopen. Mijn gelukwensen, meneer. Het had erger kunnen zijn en u bof, dat wij. Bij de hand waren. Ja. Het is ons een genoegen om te helpen bij dit noodlottig ongeval. U hebt daar zeker iets van waarde. We zullen het graag in bescherming nemen, he, baas? Ja, geef dat pakje maar hier, heerschap. Dan is het in goede handen. Laat af! Niet doen, niet doen! Dat is uw platte plaatje niet. Dat is van verheven iets. Een nederige karnagel. Wees blij dat we je gered hebben. Wat is dat voor iets? Wat heb je daarbij? Het lijkt me een schilderijtje toe. Zo'n zo nieuwer verf, weet je wel. Wat deed jij met dat schilderstukje in een vliegtuig? Had je het soms gestolen? Is het waardevol? Een oude meester of zo? Kom, Pereltje, ga eens praten voordat ik mijn geduld verlies. Wat, wat is er hier? Is het soms waardeloos? Ach, oh, oh, had ik maar beter opgepast. Maar, maar nu is dit te laat. Wat is er? Wat is er is een handje. <laughs> hey, heb je hier soms pijn gedaan? Hier, oh, baas. Kijk eens. Kijk maar eens naar dit geelde geitje. <laughs> Kwong. Het is allemaal mij schuld. Het is mijn slechte invloed, jongen. Piet trok zich niet veel aan van het geklaag. Hij klom rustig uit het vliegtuigwrak, greep het schilderij... en liep ermee de vlakte in, zonder nog een keer om te kijken. Carnagel is slecht. Maar Iet is nog slechter. Nu het oog van Boor niet langer in hun midden lag sloten de gemoederen van de verharde woestijnreizigers zich weer, zodat ze als poedig, wat beschaamd, hun wangen droogden. Dan gaat hij heen gelopen met platte plaat van Doolhof. en niet gewacht op vriend en metgezel, die omringd is met slechte figuren van lage Looi. Nou heb ik het door. Hoorde je dat Hiep? Dat schilderij is een plattegrond van Doolhof of zo. Daar ligt een schat, dat wil ik wedden. Dat wil ik wedden om een sigaartje. Kom mee, jongen. Die uitgegroeide oeros. wil er alleen op af, maar dat zal hem niet lukken zolang ik in de buurt ben. Kom mee. Niet gewet om, schat. Is oog van boer. Oh, kijk, baas. Kijk, kijk, nog een vliegtuig. Ook in nood. Ik heb nu wel wat anders aan mijn hoofd. We moeten eerst even de schat uit het eerste wraak in veiligheid brengen. Kom mee, heep. Zijn schat van Carnaghal, Gestolen worden door laaggevallen Iet! Niemand lette echter op hem. En omdat hij zich vooral niet te veel op de voorgrond wilde dringen, snelde hij achter de beide verlopen zakenlieden aan. In de hoop hen te zijner tijd buiten gevecht te kunnen stellen. Al spoedig kwam er nu een soort piramide in het gezicht, waarvan nog slechts de top boven het zand uitstak. In een van de zijden was een ingang zichtbaar... en daarvoor zat de gezochte iets te schreien... terwijl je het schilderij op ooghoogte hield. Wat is dat? Waarom huilt die diefbaas? De verduistering van het licht. Een heel slecht karakter... Slecht karakter dat in wijs en bekwaam iemand heeft benadeeld. Ik begin dat schilderij te begrijpen. Dat ding slaat op het geweten... Maar als iedereen daar last van krijgt, kan men immers nooit de platte grond volgen. Nu verscheen er een nieuwe figuur ten toneel. Het was Wammes Wachel, die een walmend wagentje achter zich aan door het Dorre zand trok. De eenvoudige ondernemer dreven een handel in echte soep en warme worstjes. Maar zijn zaken gingen slecht, omdat er in deze omgeving weinig klanten waren. Daarom was de piramide een verrassing voor hem. Een huisje! En daar is de deur. <lacht> Ik zal ze aanbellen. Dan kopen ze misschien wel wat. Verwaarde voetsporen en een weggeworpen schilderij duiden erop dat hier nog niet lang geleden bezoekers waren. Doch deze hadden zich teruggetrokken. Waarschijnlijk achter een van de andere zijden van het antieke bouwsel om uit de buurt van het verlammende schilderstukje te komen. Hé, hey, een verloren schilderstukje. <lacht> wat enig. Een doolhof. <lacht> Oh, gelukkig dat we hier iemand tegenkomen. We hebben ons door onze schietstoelen kunnen redden. Maar ik ben heel lelijk terechtgekomen die waar het op Hallo, luidjes! Kijk eens wat ik hier gevonden heb! Een dolhoftekening. Zou dit de ingang zijn? Gaan jullie mee naar binnen, dan kunnen we pret hebben! Doe dat ding weg. Door mijn zwakke gezondheidstoestand voel ik mij niet in staat te bestuderen. Het is trouwens van mij. Wees voorzichtig, Wammes. Dat schilderstuk heeft een heel vreemde uitwerking ja. als je ernaar kijkt. Wat doen jullie flauw. <laughs> Houden jullie niet van dolhoven. Nou, ik ben er gek op, hoor. Dan ga ik alleen langs de kortste weg dat oogje zoeken. Daar. Ik denk dat deze piramide... Deze piramide is natuurlijk de plek waarin zich de doolhof bevindt. De doolhof die op het schilderij staat. Ja, en midden in die doolhof bevindt zich het oog waar die schurken naar zoeken. Een diamant de... of ja, Nou eens even, ik heb een list bedacht. Je hebt gezien dat Waggel naar die plaat kan kijken zonder last te krijgen, nietwaar? Ja. Wel nu, wanneer ik, die door mijn gevoelig zielenleven wel last heb, deze simpele figuur volg... Kom ik vanzelf bij dat oog, als je begrijpt wat ik bedoel. Ah, het is heel eenvoudig, Wanneer neem maar even rustig naar. Hé, hey, Olly, pas op. Oh, wat moet dat? Oh. Op de zij, op de zij. Tijd voor de beweging. Edele gaat zijn weg. En laat zich niet door lagere tegenhouden. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat was dat? Dat waren die twee schurken, die Eet en karnagel. Ze hebben hetzelfde idee gekregen als u, denk ik. En nu zijn zij achter Wammeswachel aangegaan om de weg door de Dolhof te vinden. Maar trek het u niet aan, heer Olly. Daar midden in deze steenklomp is iets verborgen dat gevaarlijk is. Het is beter om er niet naartoe te gaan. Wammeswachel had blij te moeder het inwendige van de piramide betreden. Hij was een trouwlezer van de kinderpagina's die hij in weggeworpen tijdschriften vond... en daardoor was hij geschoold in het volgen van doolhoven. Maar dit was de eerste keer dat hij een echt labyrint betrad... zodat zijn opwinding verklaarbaar was. Weliswaar was het daarbinnen erg donker... maar gelukkig had de warme worstjeshandelaar een groot model aansteker bij zich. En daarmee lichtte hij zich bij... De lijst die de plattegrond sierde had hij al spoedig verwijderd, omdat het ding zwaar en doelloos was. En nu bestudeerde hij op zijn gemak de te volgen route. Niet deze gang. Ik zal de gek zijn, die loopt dood. En dit gangetje ook niet, want die draait maar een beetje rond. Deze moet ik hebben. Wedden. Ah! oh. Hé, hey, er is nog iemand aan het zoeken. Uh, mijn best, hoor. Ik ben toch het eerste. <laughs> Wordt donker. Moet dan achter hem aan. Opgestaan en meegekomen. Vlug. Vlug. Oh, nee. U kunt heus beter buiten blijven, heer Olly. Ik vertrouw die dol of niet. En bovendien... Schuij nu maar uit met je waarschuwingen, jonge vriend. Het begint een soort gewoonte te worden... om een heer te weerhouden van zijn plichten. Maar ik weet wat mij te doen staat. Ten slotte is het mijn schilderij. En mijn geweten is zuiver, zodat mij niets kan gebeuren. Ik ga die schurken volgen. Pas op, er komen er nog meer. Super en hyper. Maar poeta! Ga weg! Weg, bolla! Dit is geen plaats voor jouw slag. Ga maar thuis je centen tellen. Ja, centen tellen. Maar ik, ben ik... Ik, ben ik. Laat dat schilderij nu maar. Als uw geweten zuiver is, kunt u er ook zonder stellen. En bovendien zitten er te veel verdachte figuren achteraan. Dit gaat je niet. Deze gaat ook nergens naartoe. Deze ook niet. Die laatste moet het zijn. Daarachter is het oogje getekend. Nou, ik ben reusbediend hoor. Plotseling stond hij in een hoge ruimte die verlicht werd door een gat in de top van de piramide. Tegen een van de wanden bevond zich een eigenaardig beeld dat de bezoeker door een groot oog in het voorhoofd bestaarde. Wat ik heb hem lekker gevonden. Het is alles een rare popoor. Pepe. Op dat moment werd hij gestoord door Iet en Karnagel... die haastig achter hem aan naar binnen kwamen. De beeld van grote boor. Met die verheven diamant in oogsplit. Nu sneller uitgehaald en weggelopen. Kom, kom. Verheven Iet. Aan werk gegaan. Toe, Waar, Ja. Bart, jongen? Ja. Die twee jathannissen zijn al naar binnen. Zie je dat licht, daar ligt de schat. Wat doen we, Let op, jongen. Ik vuur een waarschuwingsschot af. Moet je eens kijken. Ja, ja, waarschuwingsschot. Zijn kogel raakte het plafond van het eeuwenoude bouwwerk... dat op zoveel geweld niet berekend was. Met een donderend geluid maakte een gedeelte van de zoldering zich los... en stortte op de grond. Dit geweld deed het beeld van Boor trillen. Ik was eerst. Maar wat doen jullie daar nou voor die rare plekken? Ik lekker een lek brood. Tjeng. Naar Karel is hij gewoon. Tjeng. Naar Gade. Naar Gade. Ching. Wat is hier aan de hand? Handen omhoog, jullie. Je, je moet niet denken dat je mij. Ching. Als je van het plaatje afschimmend wordt, moet je van het de dampen in de hersens krijgen. Kom gauw mee. kom mee. Kom, Echt flauw. Ik was er lekker, het eerst. Maar jullie kunnen niet tegen je verlies. Als iedereen zo gaat doet, is er niets meer aan. Ik ga terug. jullie moeten maar zien wat je doet. En toch ga ik hier naar binnen. Ergens in die duistere gangen bevindt zich mijn schilderij. Ja, en ook een troep schurken die ergens achteraan zit. Dat, eh, uh, dat schrikt mij niet af. Een bommel kent geen vrees wanneer het om de bescherming van zijn eigendommen gaat. Dat moet je weten. We moeten het zelf weten. Ik doe geen moeite me tegen te houden. Ik weet dat de brute geen genade kennen. Ze zijn geheel verhard, maar ik ga ze onop... ...onbevreesd achterna. En, en als ik niet terugkom, dan, dan, dan weet je... paar oh, ...super... op Hou me tegen, bedoel ik. Hij, hij is tot alles in staat. Praat toch niet zo? Zie je dan niet dat ik een ander geworden ben? Ik, ik zoek een vriendenhand om me op het goede pad te brengen. Help me, bolletje. Verstoot me niets... Ik ben een door en door slecht wezen, dat weet ik, maar, maar, maar, maar ik kan het niet helpen. Toen ik jong was, heb ik geen liefde gekend. En later ben ik in zaken gegaan, maar nu, nu zie ik het allemaal helder in. En nu zal alles beter worden. Hij heeft naar het oog van Boor gekeken. Hij is waardeloos geworden. En waar is het schilderij? Als gij uit over dat plaatje. Dat is de schuld van alles. Doordat we die doorhof hebben gevolgd, hebben we het beeld gevonden waar het echte oog van Boor in zat. Mooie steen, hoor. Maar ik ben zo slim geweest en niet naar te kijken. Super wel. En kijk nou eens wat er van hem terecht is gekomen. Wat moet ik met zo'n compagnon? Zijn geweten is gaan werken. Bah! Bah! Bah! Onze zaak ligt plat. Ja, maar waren ze schilderij gebleven? We hebben een hele reis gemaakt om het terug te krijgen. En nu is nog alles voor niets geweest. Is het soms nog beneden bij die iet en die karnagel? Niks, hoor. Hier is het. Oh. Ik was de eerste. Maar ze konden niet tegen hun verlies. Hier is het plaatje ja. van het oog. Kijk oh. maar. Ach, wat, wat heb ik toch gedaan? Altijd denk aan mezelf. Arme ptompoes. in gevaarlijk vliegtuig. Ach, mijn geweten spreekt. Nou, ik hoor niks spreken hoor. En als dat niemand er tegen kan dat ik gewonnen heb, praat ik niet meer tegen jullie. Jullie doen flauw. Oh, daar is mijn schilderij dus. Wat nu te doen. Het is van mij. Maar eigenlijk voel ik dat ik voor deze verwaarloosde figuren moet zorgen. Als een vader. Maar hoe? Eh, kijk, ik schilder gewoon over De... dit doekje heen. Heb. Uw last van uw geweten? Ja. Kom dan bij warme eten? Warme worst. <tie> Etensoep? Wie koopt er lekker ettensoep en warme worstjes? Oh, dat is een goed idee. Natuurlijk niet diep, zoals ik het zelf gedaan zou hebben, maar toch niet onaardig. Na alle ontberingen zal enig voedsel wel smaken. Heer Super en Heer Rieper, mag ik u uitnodigen voor een rondje echte soep en warme worstjes? Dat is donders mooi van je. Weet je zeker dat je niet meer boos op me bent, Bolletje? Dat zou ik niet kunnen verdragen. Nee, wanneer iemand door oprecht berouw gekweld wordt, moet men hem de helpende hand toesteken. Wat jij toppus? Hm. Hoe lang zou dat berouw duren? Hm? Het berouw van het schilderij duurt al lang genoeg. En ik ben bang dat die van het echte oog nog veel langer duurt noodtoestand. En ik zit er maar mee. Dag, luidjes. Als jullie nu iemand tegenkomen, moet je hem naar mij toesturen hoor. Dat is voor de klonditie, zie je. Abast. Ah, Zo moet je niet praten, jongen. Het is heel slecht voor je innerlijk. Oh, kijk. Je moet je nu voornemen om veel mooie daden te gaan doen. Dan maak je weer goed ja, wat je in het verleden misdreven hebt. Ah, Daar voel je je zo prettig van binnen. Dat zul je zien, hippie. Oh, het is een mooi gevoel om iets goeds voor deze onderkomen lieden te hebben gedaan. Men wordt er warm en stil van. Wat jij, jonge vriend? Hm, nou, ik vraag me af wat er van iet en karnagel terechtgekomen is. We zitten nog steeds in die piramide. Uit het oude bouwwerk dat nu weer eenzaam in de woestijn stond, steeg het klagende geluid van stemmen op. Het was akelig om aan te horen en een langstrekkende reiziger zou onmiddellijk hebben begrepen dat twee zielen zich hier in gewetensnood bevonden. Het duurde enige tijd voordat er toevallig een woestijngids passeerde, maar deze stortte zich dan ook meteen vol eerbied ter neder. Groot is de god Boor! En boos zijn de zielen die daar wenen en tanden knarsen. Wee, wee, hun berouw komt te laat. Maar ik zal ze wat water en dadels offeren om hun smart te verzachten. Na een lange tocht vol ontberingen kwamen heer Bommel en Tom Poes weer in het vaderland aan. Het regende er. Maar dat kon de beide reizigers niet beletten om de aankomst vanaf het voordek gade te slaan. Dat was een heel gedoe om niets. We komen met lege handen terug. U hebt niet eens uw schilderij. Wammers heeft dus een menu opgekliederd zodat het niets meer waard is. Ik zie dat anders. Wij zijn beiden innerlijk verrekt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is heel wat waard, jonge vriend. Het gaat niet alleen om aardse schatten in de wereld. Onthoud dat. Wat is dat voor een drukte op de kade, kapitein? Passagiers, voor de reis terug. Die overhaalde woestijn is in trek geraakt sinds jullie er geweest zijn. De een of andere Benoïne-stam gebruikt die piramide als bedevaartsplaats. Kijk maar in de krant, brobbels. Nieuwe secten in woestijn. Zogenaamde adepten. Naar verluid begeven vele zakenlieden uit het westen zich naar de piramide om bevrijd te raken van hun spanningen. Zie je wat ik bedoel? Oh, het is goed om weer thuis te zijn. Dat doet me genoegen als u mij toestaat. Het is hier anders maar slecht weertje... terwijl u van de zon genoten hebt. Dat las ik in de krant. Je ziet dat verkeerd. Het gaat niet om de zon buiten, maar om de zon binnen. Het zonnetje in je hart als je begrijpt wat ik bedoel. En dat komt het beste tot zijn recht... wanneer de storm op het huis giert. Zoals u wilt, heer Olivier. Mag ik vragen hoe het met het schilderijtje is afgelopen? Hebt u het weer teruggekregen? Uh, nee, dat hangt nu op een ertessoep in de woestijn. D dat stukje heb ik afgestaan voor een mooi doel. Ik had er genoeg van genoten... en toen dacht ik, laat ik er nu een arme stakker een genoegen mee doen... Wat zo was dat met het schilderij? Het had een heel mooie uitwerking op iemands gemoedsleven. Dat heb je zelf wel gemerkt. Ja, ja, dat was heel betreurenswaardig. Maar als u een ogenblikje hebt, dan zal ik een, nou, een eenvoudige, doch voedzame maaltijd opdieren. Iets met een voorafje. En een gebonden soep. Die wil er altijd wel in. Dat heb je kunnen merken bij het einde van dit leerzame avontuur. Iedereen had toen last van zijn geweten, maar het mijne was rein en zuiver. En daarom kon ik aan Snerch denken toen iedereen zat te jammeren. Weet je nog wel, jonge vriend? Mm -hmm. hm? Wij van de NPS hopen dat u veel hebt geleerd van deze geschiedenis over het booroog... Want zonder rein geweten ziet het er hachelijk voor u uit. Dan moet u misschien zelfs uw hartje redden. Waar is uw hartje trouwens? Misschien weten de sloven daar meer van.